Wel Roger Sanchez met Together. Samen met de Far East Movement. En ja. Doe daar een vleugje Mozaik. bij. Helemaal top. Hey, ik hoop dat je neus zin hebt. Het laatste half uurtje van See It gaat al wat in. Maar we gaan zo even een keer harder. Sneller. wel DJ. Jon zit back to back versus DJ JK. Naar de 132 bpm. Tot 12 uur is het zie je het op Zandvoort's grootste dansvloer. Hou me hier!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 ...seconds to terminate this tape. Get a tail tail tail tail tail Zo komt er alweer een einde aan drie uur lang zie je het op CFM Zandvoort. Mijn naam was DJ JK, samen met DJ Dion Sidney. Was het zeer. Ik zeg, bedankt voor het luisteren. Volgende week vrijdag. Negen uur. Sharp zijn weer present hier. Met drie spittende uurtjes. Met hete nieuwtjes, de guide, tweets en beats. En nog veel meer. Zorg dat je baan houdt. Hier op jou CFM Zandvoort. Ik zeg, happen this weekend. Tot ziens.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 Eerst droog, later vanuit het noorden regen. Lokaal kans op ijzel of natte sneeuw. Minima rond min 2. Overdag vanuit het noorden weer droog en het wordt dan 5 graden. Zandvoort het. heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu de nacht.